Hier is Mart Grof. Goedemiddag, werk morgen thuis als dat kan en ga je toch op pad pas op. Dat is de oproep van Rijkswaterstaat voor iedereen in het noorden van het land. Er kan daar tot 15 centimeter sneeuw vallen en daarom geldt vanaf middernacht code oranje in Friesland, Groningen, Drenthe en op de Waddeneilanden, vertelt onze weerman van Weerplaza. Want het gaat langdurig sneeuwen in het noorden van het land. En ook in combinatie met een stevige oostenwind is de kans op sneeuwjacht en dan kunnen er ook sneeuwduinen ontstaan. Dus vanaf komende nacht tot zeker morgenmiddag hebben we dus in die provincie. A code oranje. Daarom rijden morgenochtend tot 10 uur in het noorden... geen treinen van vervoerder Arriva. NS rijdt in het hele land opnieuw met minder treinen. Sluit JA21 aan bij de gesprekken over een nieuw kabinet... dat blijft het hete hangijzer nu tijdens de formatie. D66, CDA en VVD praten weer met elkaar op een landgoed in Hilversum... samen met informateur Letchert en zij wilden vaart achter hebben. Je hoeft de kranten maar open te slaan s ochtends, en je ziet wat er in de wereld gebeurt. En dat maakt ook dat dit land heel snel een kabinet nodig heeft... Deadline voor een akkoord is eind deze maand. Dan de dodelijke brand in een bar in een Zwitser skioord tijdens Oud en Nieuw. De eigenaren van de bar die worden morgen ondervraagd. Volgens de burgemeester werd die bar al jaren niet meer gecontroleerd. Veertig mensen kwamen om, vielen ook meer dan 100 gewonden... toen ijsfonteinen op champagneflessen het plafond in lichte laaien zetten. En PSV heeft geblunderd. De voetbalclub wenst iedereen een sportief nieuwjaar... met een meters groot spandoek aan het stadion in Eindhoven. Alleen staat er niet PSV op, maar PVS. Een spelfoutje dus levert wel grappige reacties op online. Sportzender ESPN, die zegt ook de beste wensen namens IPSN. <lacht> en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het weer van Weerplaza, straks vanuit het zuiden regen. Verder vrij veel bewolking, 1 tot 4 graden. Morgen in het noorden de sneeuw, op andere plekken regen. Situatie op de weg. Eén vertraging op de A58, Breda Bergen op Zoom. Tussen Breda en Enttenleur. In verband met een spoedreparatie aan de weg. 5 km 25 minuten vertraging. En één flitser op de A29, Rotterdam Dinterloord bij 16,4. En op de A15 komt er net in binnen. Dat is ochtend richting Nijmegen staan ze bij 148. Wim van Helden. Nog vier dagen en dan mag ik het niet meer zeggen. Maar nu nog lekker wel: beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje. Lekker toch?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 Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh, nee. oh nee! Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hè? Het verboden woord. Ja, vanaf maandag moet ik weer echt op mijn, op mijn woorden gaan letten. Net als Matti, Manike, Menno, Domin, mijn lieve vrienden en collega's. Vanaf maandag mogen wij één woord niet uitspreken. En dat is het woord. Beetje. Doen we dat wel, maak jij kans op 500 euro per keer dat het woord beetje valt op de radio. Nou, grote vraag is natuurlijk, wie gaat nou het vaakst de fout in en wie het minst? Nou, Marike heeft gelukkig echt alle vertrouwen in mij. Weet je wie ik denk dat het het beste gaat doen? Ik vond ik namelijk heel gecontroleerd vanmorgen. Dat is Wim. Oh, Wim. Wim. Ja, ja, ja, ja. Dat is een hele gecontroleerde uh, ja. radio-dj. Die, ja. die heeft gewoon echt onder de knie. En die weet wat hij gaat vertellen. En die gaat van A naar B in zijn verhaal. En daar gaat niet van A naar B. Die voorspelling deed Marike bij Joost. Ik heb zelf ook een voorspelling mogen doen. Uh, ja. Sorry, Marike. Uh, ja, toch met pijn in het hart. Uh, want Marike heeft net zulke mooie woorden over mij gesproken... maar ik verwacht toch dat Marike het meest nat gaat volgende week. Oké okay dan, oké okay dan. En waarom denk je dat? Ja, omdat Marike juist... Ik ja, je gooit een kwartje in en de gaat ze. En ja, dan hoe meer er in de waterval zit... ja, hoe groter de kans dat er ook een paar keer een woord beetje tussen zit. Nou, mijn uh, voorspelling werd uh, vanochtend meteen bevestigd. Mats en Marike deden een oefenrondje voor het Verboden Woord. En toen heeft Marike in slechts één uur tijd... vijf keer het Verboden Woord gezegd. Vijf keer beetje. Vanaf maandag gaat het echt gebeuren. Het Verboden Woord op Q. En dan zeggen ze dat Grijs een synoniem is van saai. Nou, echt niet hoor. Grey is werkelijk maar fantastisch. Laat maar draaien. Goedjes. Judith. Ja, Judith is helemaal fan van deze alarmschijf van Too Much Grey. Rumors, nou die laten we nog even draaien. Morgenmiddag pas dan wordt de nieuwe alarmschijf bekendgemaakt. Dus hij is nog 24 uur de belangrijkste track van de week. Dan een liedje van een meisje wat bijna van de kruk valt. Ja, je zou het bijna vergeten, dit liedje is van even geleden. Maar we hebben dit op een gegeven moment echt zo vaak gedraaid. En elke keer kon ik alleen maar horen de kruk van Birdie. Weet je nog, Skinny Love van Birdie? Er zit aan het eind een moment dat die pianokruk hoorbaar is. Je hoort hem gewoon kraken. En dan gaat ze verder zingen. Weet je nog? Hard komt-ie: Skinny Love, Birdie makes you music, inclusief pianokruk. Ik hoop dat ze inmiddels een nieuwe heeft kunnen kopen. Come love just last year. never Staring Just a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 Escape Room vibes, zegt Jordi. Ja, gelijk weer een dansje doen, hè? Somber in 12 to 12 bij Q-Music. Zometeen mag je je mening geven over nieuwe muziek in. Repeat of niet? Something good always happens after midnight. En de nieuwe van Nate Smith. Hoor je zometeen in een nieuwe ronde. Repeat of niet?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 5,77 en onze Hotel Royaal Handdoek bij 248. Deals waar je heel blij van wordt. Vind nog meer extreem lage prijzen in de winkel of de app Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. De jackpot van 10 januari staat op 11,1 miljoen euro. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog twee dagen om je staatsbot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. speel bewust 18. De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 Nu bij Dekamarkt, blauwe bessen, schaal 300 gram. Nu 1 plus 1 gratis. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week diverse soorten Jumbo stampotgroenten en aardappelen. 1 plus 1 gratis. Lipten, 1 plus 1 gratis. Of alle knor wereldgerecht of maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. Voor die prijs. Jumbo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 Koop nu je tickets voor het Staatsloterij Huis op timonelhuis.com. 18 plus speelbus. Ja? Echt serieus? Zo, zo. Oh, wat een geld! duizend. Tot verdikke Ben jij de volgende postcode loterij winnaar Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en zie je zelfs knuffels geven. Een koninkrijk waar je zo hard mag zingen als je wil.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 Wim wordt wat geleerd er vandaag hoor. Sneeuwjacht. Situatie op de weg op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Breda en Etten-Leur. In verband met een spoedreparatie. 5 kilometer. Je staat 25 minuten vast. Music. Wim van Helden. Nieuwe muziek waarover je je mening mag geven. Nieuwe ronde repeat of niet? Zometeen. q with Q. Wanna fall into ya make me wanna shout it out like a.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 We're up and waiting. Ja, en van Miles Smit gaan we naar Nate Smith. Repeat. Repeat. Of niet? Nieuwe muziek van Nate Smith en Tyler Hubbard. After Midnight. Hoor je in Repeat of niet? Het is ronde 9. Gaat hij naar de laatste ronde vanavond? Of niet? Go down. Get Girls get to dancing when headlights get lit. parking lot to party spot Repeat. Repeat. repeat. Of niet. Ja, wat vind je van Miles Smit in... Um, nee, <laughs> niet Miles Smit, het was Nate Smit. Echt, je houdt ze ook niet meer uit elkaar. En dan zitten ze ook nog achter elkaar. Net Miles Smit. Dit was dan weer Nate Smit in uh, Repeat of Niet. Nico zegt, ja, dit is pas echte muziek. Lekker hoor, repeat hem maar. Uh, Damien die zegt, ik hou van deze country sound. Mag vaker op de radio. Sandra vindt het heel saai. Wat mij betreft echt een niet. Ricardo zegt, ik moest even wennen. Maar hij heeft wel echt een goede stem. Dus dan toch maar een repeat. En Henriette zegt, ja, wederom een repeat. Wim, hoe vaker ik hem hoor, hoe leuker ik hem ga vinden. Wat is dit toch een lekker relaxed nummer. repeatje. Dankjewel, Sanne. Ja. Ja, deze is leuk hoor, lekker Rocky. Lekker Rocky zegt Diego. Milan? Hey Wim, ik blijf het zeggen. Ik kan het hele nummer wel meezingen. Maar goed, laten we dat de buren niet aan doen. Hm. In ieder geval voor mij een dikke, vette repeat. Groepjes van Milan vanuit de sneeuw zullen horen. Of hij is van raam aan het krabbelen. Ik denk niet dat dat nu nog gebeurt, maar ik hoorde duidelijk sneeuw op de achtergrond. En Eline? Blijf erbij en er bij, dan moet meer country op de radio. Dus zeker een repeatje. Repeat of niet? Nou, meer country op de radio, dat gaat gebeuren om precies te zijn vanavond om kwart over tien. Dan zit hij in ronde tien. Dat is dan ook de laatste ronde bij Lars. En als hij dan gerepeat wordt, ja, dan hoor je hem definitief vaak op je muziek. Nate Smith en Tider Herbert, After Midnight. Holy Geta en Elfaville, forever young makes you music. Vrijdagavond gaat de pianobar van Stefan open. De bar waar je gewoon gratis kunt aanhaken en inhaken. Soms is het heel gezellig, dan dus is het meelallen. Maar komende vrijdag, dus morgenavond, belooft het echt een heel bijzonder mooie pianobar te worden. Dit liedje ga je dan live horen. Sienna Spyro is morgen de gast in Stefan's Pianobar. En dat belooft live beter te worden dan dit. Nou, dat kan al bijna niet, hè? Maar het is echt waar. Diane is hoor je nu. Sienna Spyro.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 Just took a page. Yeah. Je maak je kans om je salaris te verdubbelen. Verdubbel je salaris in één minuut. Bij Dominie kunt je de hele middag of de hele dag gewoon aanmelden via Comusic.nl. En zo, een klein huurtje van tevoren geven we één van de tien vragen cadeau. En dat is vandaag vraag 7. Luister goed, hoe wordt Nijntje in het Engels genoemd? Nijntje. <hijntje> in Duitsland is het Nijntje. Nijntje! Nijntje. <hijntje>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 in aandacht geven en in samen iets opbouwen... dat sterker wordt met de tijd. Dat zoek ik ook in de liefde. Een partner die dezelfde rust en dezelfde lange termijnvisie heeft. Wil jij samen met mij investeren in de liefde? Biscis. Daten met ondernemers. Kies een van onze 700 thuisstudies. NHA. Nu met gratis tablet. Oké okay team, nog even snel voor de kwartaalcijfers. Oh, sorry, ik moet er vandoor.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 Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee? Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl Nu Wintersale dus bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Mind Poor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Nrv.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 Profiteer nu van 15% korting. Ga naar de winkel of tenpoer.nl. 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kunnen. Goedemiddag. Voor de dood van een man in Schiedam... zijn twee verdachten opgepakt. De man van 60 overleed maandag... buiten bij een metrostation. Het verhaal gaat dat de man... in